Gedacht wordt aan het bezuinigen op onderhoud aan wegen en groen, minder geld voor buurthuizen of verhoging van de parkeertarieven. Gemeenten hopen dat het nieuwe kabinet de bezuinigingen terugdraait. Vijftien Nederlandse universiteiten zeggen dat ze niet van plan zijn om de banden met Israëlische organisaties te verbreken. Dat staat in een open brief van de rectoren vandaag in trouw. Actievoerders eisen dat de samenwerking wordt gestaakt vanwege de oorlog in Gaza... maar de universiteiten vinden dat dat in strijd is met de academische vrijheid. Gasketels worden in huurwoningen bijna nooit vervangen door warmtepompen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Volgens woningcorporaties is een warmtepomp meestal geen optie. Er is vaak geen plek voor, er is angst voor geluidsoverlast... en er is te weinig mankracht om ze te installeren... Ook verdienen verhuurders een warmtepomp niet terug. Het voordeel van de lagere energiekosten is voor de huurders van een woning. De politie is een restaurant in Hilversum binnengevallen. Op beelden van de inval is te zien dat een aanwezige werd gefouilleerd. Ook onderzochten agenten auto's die bij het restaurant geparkeerd stonden. Er waren nog meerdere gasten aanwezig in het restaurant. De inval werd gedaan in het kader van een lopend onderzoek. Of er ook iemand is aangehouden is niet bekend.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort? Zin in ZFM. ZFM. Met nu Toebak Leef. De beste. De allerbeste. Huh. Ja, we zijn de allerbeste. Ik zal je knopjes drukken en ik weet niet wat ik ben. Goed, is Toebak Leeft op de radio fijne toestel op aanstaan. Goedemorgen, Wilco. Goedemorgen. Hoe is het met u? Met mij is het goed. Ik realiseer me nu in ja. ene dat je jarig was. Ja, klopt. Ik was jarig. En ja. ik heb het. Uh, wat? Ik heb je niet geappt. Nee, heb je, heb je me niet gefeliciteerd? Volgens mij heb je me wel gefeliciteerd. Oh wel? Ja, oh, dat wel. wel. Ja, ja, wel. Oh, maar, je Komt er gaat in de, ja, de gedachten. In het brein. Het ja. meeldraderige brein. Ja, nou dan moet je even kijken. Oh, wat dan erg? Ja, ja. Ah. Maar je nou gefeliciteerd toch vele jaren? Ja. Zeker, het 60 ste uh, levensjaar is, is, begonnen. Uh, is begonnen. Ik wou het niet in de app zetten. Nee, zeker niet. Ik realiseer me inderdaad dat ik het gedaan had. Ja, zeker. <laughs> het, is, uh, het is een mooie dag. En vandaag uh, horen we weer van allerlei dingen in het nieuws natuurlijk. Ja. Gisteren ook was hij weer op de televisie. Ja, onze, burger, uh, onze burgemeester wil ik zeggen. Nee, onze koning natuurlijk. Hij ja, was toch een beetje, ja, een beetje onwennig. Hij, hij reageerde natuurlijk eerst op Laurentien. Ik heb geleerd bij de marine, als je op ramkoers ligt... dan moet je de roerganger opdracht geven om uh, van koers te wijzigen. En dan vermijd je de ramkoers. Het <laughs> was een beetje zenuwachtig. Want ja, Laurentien, maar je gedrukt met de afwikkeling van uh, Groningen. De toeslagenaffaire. de toeslagenaffaire en Groningen. Ja, uh, Groningen nevels. en de toeslagenver. Nee, volgens mij Groningen alleen. Daar oh, mee. ik moeite gemeen. De toeslagenverre een stichting had opgericht. Dat zou ook de geurnesijker oh, erbij afsluit. Want de, de insteek is natuurlijk hartstikke goed dat vrijwilligers in gesprek gaan met slachtoffers. Ja. En dan inschatten wat voor uh, bedragen eraan gekoppeld moeten worden. In plaats ja. van dat over te laten aan de regering. En de belastingadviseur. Die het meestal toch heel lang. ...heel veel tijd erin steekt... ...en soms niet tot de juiste uitkomst uh, komt. En in ieder geval, Willem-Alexander maakte deze opmerking... Zei, ...ja, als we niet helemaal goed bezig zijn... ...dan moeten we de koers veranderen... ...en toen knikte hij ook toch aan het einde... Zo, hij is zo ongemakkelijk hierover! Ja. <laughs> toch wel weer mooi om te zien. Ja, met drie Of vier van die mooie vrouwen in het, uh, in het gras zo'n beetje rollenbollen... ...dat is leuk, ja, ja, ja, maar dan ja, ja, worden er ja, ja. een keer kritische vragen gesteld... Wat de fuck, ja, dan moet ik nog iets zeggen ook... Nou, ...dan knik ik zomaar, nou, mag ik nu weg? Ja, je mag ja. nu weg. Ja. We hebben allemaal leuke foto's gemaakt voor je mooie vrouw. Dus uh, we zijn wel tevreden met het resultaat. Maar goed, uh, ja, de, de, de, de afgelopen weken is je bijgebleven. Want je had, vorige week zou je meedoen met een uh, rampen uh, ja. Nou, ik, uh, ik, heb, ik heb mij opgegeven onder voorbehoud. Toen wilde ik mij definitief opgeven. Nee? En toen zeiden ze van nou ja, je bent niet te laat. Dat is oh, jammer. Helemaal oh, jammer. Maar ik ben nu echt een slachtoffer. Ja. Ik ben ontzettend ziek. Je moet van bed worden gehaald. Naar de studio worden gebracht. Ja, nou, dat was ook al zo. Ja. Ik, uh, ik heb het wel voor mijn kiezen gehad allemaal. Ja. Maar uh, nee, wat mij echt opgevallen is natuurlijk de verkiezingen. En ik ben dit... Deze keer heb ik uh, gisteren dus in de heb ik geholpen met het natellen van alle, o, ja, dat zou je die, doen. alle biljetten en zo. En dat was best uh, leuk om, te, om het ook te doen. Oké. Okay. En uh, je, je hebt er dan weer een andere kijk op. Ik heb ook zeker de lijst van Wilders gezien. Ja? die hebben we ook geteld. En uh, hij stond er dus op onder nummer 20 als uh, luisterduur. En wat me ook opviel bij de PvdA... Dus dat, dat Hedy D'Ancona, naar wiens podcast... ik regelmatig luister, ja? dat die was de lijstduwer bij uh, PvdA GroenLinks. Oké, okay, nou ja, die poging van vandaag GroenLinks is de goede kant op gegaan. Ja, zeker. Timmermans, als een. Uh, oh, oh. En toch uiteindelijk is hij goed aan de bus aangekomen. gekomen. Ja, maar ze zijn dan één zetel kwijt, geloof ik. Maar het is wel fijn dat ze dan toch nog... Uh, uh, inspraak hebben we daar. Ja. In Nederland is het een stuk minder helaas, maar ja. uh, daar... We wel, uh, wat nee, doen? goed, het maf is dat ze allemaal. Wat, wat zei die meneer ook weer van Vlaams Blok? Zei, Tom van Grieken zei dit. Ik denk dat er wel een tendens is in heel Europa. met vallen opstaan. waar patriotische en nationalistische partijen de wind in de zeilen hebben. Ja, precies. Dat die het een beetje gaan winnen. Maar uiteindelijk, ja. zijn uh, er toch heel veel mensen toch voor Europa? Dat is wel een beetje zo dubbel ja. eigenlijk. Dat je denkt, okay. hè? Wat raar. Nou goed, dus we zullen zien, kijken welke kant het op gaat. Maandag is officieel de helemaal de uitslag. En wie weet. Gaan we dan in één keer de hele kant op, andere kant op. Nou, ik denk het niet hoor. Goed, eh, straks andere de geschiedenis in het tweede Geelsel die begon met is Land antwoord te berichten. En hier en daar ook maar eens even een uh, goud van oud plaatje. Lucas Hemming heeft al een tijdje geen nieuwe muziek gemaakt. Ik zal eens kijken of hij een nieuwe cd uit heeft. Dit is dan de oudje weer. Move like this, die bij Toebal Kleef. Goedemorgen. Baby. alweer een aantal jaartjes geleden, Move Like This. En het laatste album wat hij afgeleverd heeft in 2021, Postponed. Dat heeft hij afgeleverd. En het grappige is, toen ik hier plaatjes begon te draaien, is hij geboren. Oftewel, hij is 30 jaar oud en uh, hij is ook acteur. Ja, hij heeft in verschillende, rollen, verschillende films heeft hij al een rol gevuld. Dus hij is van alle markten thuis. En het grappige is, uh, uh, over bewegen gesproken. Ik was gisteren op een uh, uh, silent disco. Oh, leuk. Ja, altijd leuk met zijn koptelefoon op. En dan uh, kan je zelf kiezen wat voor muziek je luistert. En dit was in de kerk in Alkmaar. En dat is ook altijd wel. Ik denk, ja, geen idee wat muziek gaat draaien. Nou, ik denk, je hebt drie kanalen. Het moet toch gek zijn dat ze op drie kanalen kut muziek draaien. Is mogelijk. Het kan gewoon op drie kanalen kut muziek draaien. Ik heb het meegemaakt. En uiteindelijk was in de, uh, in de kerk in Alkmaar. en Ja, leuk, verlicht. En het is zo grappig om dat te observeren. Mensen staan Er is geen muziek te horen. Gewoon normaal. Je hoort alleen mensen zingen. Dat is niet altijd even positief natuurlijk. Nee, zeker niet. En uiteindelijk ja, dan krijg je toch altijd weer bij de bekende nummers dat alles op één kleur gaat. Dan heb ik het over Meatloaf? Dan heb ik het over over uh, Like My ja, Fire ja, ja, ja, ja, ja, en ja, ja, ja. appa. En dan gaat iedereen op blauw en iedereen gaat dan mee zingen. En dan denk ik, ik doe even een ander kanaal. Dus kan, maar goed, het is altijd wel leuk om dat te observeren. En daar komen ongelooflijk veel jonge mensen op af. Ja, ja. Daar Jaren ook 70, weer. 80. 90 Ongelooflijk, ja. Nou, wij hebben het nu ook weer uh, met uh, mijn werk en mijn personeelsvereniging. Ja. En uh, ik ben vorig jaar ook mee geweest op de Silent Disco. En ik moet zeggen, het was wel heel gezellig. Want, we, maar, want ondertussen voeren we door de kanalen van Haarlem. Want Haarlem heeft ook Oké. Okay. En dan uh, nou, er werd echt uh, flink wat geschonken. Dat uh, kan je wel stellen. Het is wel en dan tussendoor ergens stoppen. Dan konden we de dames even plassen natuurlijk. Ja, ja. En dan uh, werd er daar gewoon een grote schaal met... Uh, ...hapjes uh, weer de boot opgeschoven. Ja, nou, het zo... was gewoon wel heel leuk. En dat is dit jaar weer, maar ik denk... ...ja, ik weet nou hoe het is, weet je en, uh... De fluisterboot kwam voorbij en dan hoorde iedereen zingen. En ja, je hoorde geen muziek, want ze een disco. En heel ja. chenant, dronken mensen op een boot... ...die staan te zingen. Nou... Ja, wat ook zo grappig was, <laughs> dat was toen... Uh, ...best wel een beetje regenachtig op een gegeven moment. En toen, werd, toen ging gewoon die boot even onder een brug liggen. Maar er was een andere boot... ...die, die lag ook onder een brug. Nou, die vond het allemaal heel gezellig. Dat okay. je allemaal zingen... Yes. En, uh, dus en zij hadden geen idee waar het over ging? Ja, want uh, uh, sommige muziek die was gewoon wel wat uh, wilder als uh, andere muziek. En dat is gewoon heel erg leuk. Dus ah, het, is, ik, uh, het is wel een van mijn leukere herinneringen. Ja, zeg maar. Grappig. Silent ja. Disco. Het is echt knullig voor de met de op opstaan en een muziek ja, ja. Ja, Ja, zien het even, joh. Maar goed, het is nee. goud. Het is goud gewoon. Goed, ja, jij, toch? Zit, jij zit te kijken iets over Willem-Alexander. Wat had je nou weer aangeklikt? Ja, nee, ik had, ja, je had het over van, nou, dit was uh, van Groningen. Maar hij zegt hier dus van... Uh, dat de slachtoffers voor de toeslagenaffaire gehoord moeten worden. en gecompenseerd voor het al het leed dat hun is aangedaan. Ja, hij trekt zelf een portemonnee. Oh nee, oh nee, dat doet hij niet. Nee, hey, sorry. Nee, dat is een ja. beetje jammer. Ja, dat is ja, ik niet te doen, wel, denk ik hoor. Ik heb gisteren wel gezien ook dat, uh, uh, dat er was een fotomoment dan, hè? Dat, ja, ja, zeker. En. Uh, dat ze dan ondertussen in een spaans met elkaar praten. Oh. Om te zorgen dat de pers niet begrijpt wat gezegd wordt. En, nou, we en mij achter mij ook. een hand praten. hè? Okay. dat er tegenwoordig allemaal liplezers lezen. Oh, het is echt meligheid de top ook gewoon geloof ik. Ja. Echt meligheid de top. En dan, ja, als man zei, dan moet je, je daar staande tussen houden. Dus uh, vier van die melige vrouw. En volgens mij de middelste, of de jongste, die is nog het meest kritische volgens mij. Ja? Ja, die, die zie je altijd zo, met je kijken van, nou... Moet ik hier al nou meedoen? Nou ja, doe maar mee, maar ik weet het niet allemaal niet. Ja, ja. ja goed, vandaag in de Telegraaf al wat foto's van, uh, van het uh, echtpaar, echtpaar van de familie te zien. Van de familie Oranje. En, ik moet zeggen, het is een mooi plaatje. Zeker weten. Hij heeft het goed voor elkaar, deze Willem-Alexander. En vandaag in de Telegraaf ook te lezen. Nederland moet wat meer naar zichzelf kijken in plaats van naar de wereld. En allerlei dingen verwachten van de regering. Het mag allemaal wat socialer. En ze hebben daar 55.000 mensen, respondenten hebben ze daar gevraagd. En ze moesten kiezen. dus niet zo van, wat zouden we moeten doen om de wereld socialer te maken? Uh, nou, die ander moet, uh, moet socialer zijn. En die vetbikes die moeten weg. Weet je altijd even lekker naar de kijken. Nee, ja. je moest zelf ook wat inleveren. En het schijnt dat Nederlanders echt tot vier uur per week zou willen inleveren. En ook wel wat geld wil betalen. Dus inleveren qua uh, gratis werken, zeg maar. Ja. En om het beter te krijgen. En ook wel wat meer geld overheeft voor veiligheid. Maar het is het wel redelijk veilig in Nederland. Maar we krijgen wel steeds meer verwarde mensen in Nederland. Waardoor het ook wat Onveilig onveiliger lijkt. wordt, ja, lijkt ja. ook wel vaak. En, uh, maar goed, N Nederland wil echt wel iets eraan doen. Dus dat is wel ja. mooi om te horen, zeg maar. Niet alleen maar wijzen naar een ander. Nou, daar kan ik, ik zo nog wel even wat over zeggen. Want er is een... Uh, in het Bostheater in Amsterdam heb je zomers altijd... Uh, dat je dan, uh, een avond een avond is er dan uh, iets speciaals... want ze hebben daar zo'n buitentheater. Ja, ja, ja. En nu hebben ze iets dat gaat over het milieu... en dan is het de vraag of een van de mensen uit het publiek... zijn auto in wil leveren. Oh ja. Dus die gaat zo, oh, dat vind ik eigenlijk wel interessant. Oké, okay, en kijk wat er gebeurt dan. Ja, maar kijk, uh, ze, nog iemand... ze vragen al bij het kaartjes komen: van wie is er bereid om zijn auto in te leveren. Ja, ja, ja. ja. En, Ook uh, een hele die mag je hebben hoor. Ja, Hij gaat ja, morgen dat... naar de sloop. Ja, precies. <laughs> dus nou, ik ben heel benieuwd op zich. Uh, op zich ik vind het wel interessant... En dan uiteindelijk, kijken, dan wordt het dan niet gedaan, uiteindelijk natuurlijk. Nou, misschien wel. Oké. Okay, okay. En dan mag kijk. je voor de rest van zijn leven gratis naar het theater ofzo. I ja, ja. Dat, wel wel. Nou, dat ik... moet je ook weten. Maar goed, ja, eerst dan als je denkt, ah, ja, doe maar. En dan nou, ja. oh, ga je toch weer twijfelen. Oké, okay, ja. ik start even naar een oud cassettebandje, denk ik dan, met dit soort muziek altijd. Dat is erg hop vanuit het... ...toets beginnen. Personal Trainer is een beentje uit Amsterdam. Ja, op het randje van, is het dan rock of is het pop? Ik vind het leuk. Het heet Round, het is rond, maar het over de wereld. Geen idee. Hmm. Phone and what it means to feel around It's a typical feature, it's one of those things that you never can use An educated guy van toebak leeft. Dan personal trainer timmeren al een aantal jaar aan de weg. En dit is de nieuwe single die heet Round of Dog. Die hoorde je net voor deze plaat. Dit is de Franse zinger-songwriter Liam Ray. Ondanks naar Amsterdam verbannen na tien jaar lang in Berlijn te hebben gewoond, uh, gewoond. En daar tegen demonen heeft gevochten. Oh, oh mijn god. god, dit hoor je ja. allemaal in zijn muziek. Hij heeft donkere romantische popmuziek en dat hoorde je ook hier. En dit heet uh, uh, Mistian. Ja, leuk. En hij heeft ook nog een album uit. Dat heet Rose. Goed, ja, Leon Ray, ik vind het wel grappig. Het een beetje ja. vage muziek op de zaterdagmorgen, kan je verwachten, met Toebak Leeft. We kijken de wereld in, vandaag is Jolande die, die aangeschoven is. Vorige week was het Marco, en die ja. heeft vandaag even vrij om even bij te komen van al die, gesprek, die gesprekken die we hebben gevoerd. Vorige ja, we week. waren zo diepzinnig. Zo man, Man, ja, mannen onderling, hè? Ja, zeker, nou. Ja, maar ze zijn wel altijd wat korter, hè. Want, uh, ja, dat zeker. Dat als een uh, man... Ha. Met een andere man bespreekt dat hij gescheiden is. Dan zegt die ene gewoon: Ja, ruk, hè. Dat je. Ja, ja. Kut pik. Hé, hey, vrouwen zitten er uren over te praten. Ja. Wordt het wordt helemaal stuk geanalyseerd. Oh man, ik ja. heb echt de afgelopen, afgelopen weken gewoon met, met een aantal collega's. <tomt> problemen gehad. Omdat, ja, ik ben als. En ik, ik heb jarenlang met vrouwen werk ik al. Ik heb bijna geen mannelijke collega's. En dan komt er een mannelijke collega bij. En dat is ook zo'n ongelofelijke muts. Dat denk ik van: Ik kan gewoon even lekkere mannen, humor. Uh, nee, dat moet je niet doen. Ja, er zijn vrouwen bij, en die zijn er niet van gediend. En oh. hij, hij was ook een halve vrouw, dus al die uh, grappige opmerkingen dacht ik grappiger waren. Die waren niet grappig. Oh, dus daar nee. heb ik later flink op, af, op, op afgerekend, terwijl ik niet zeg maar wel op aangesproken. Maar ah, je hebt een reprimande gekregen. Jazeker. Dat vind ik altijd zo makkelijk. Een reprimande. reprimand. Ja hoor, zo. Oei, Echt, Het mag al, niet. Jarenlang werd ik opgebouwd, heb ik in een paar opmerkingen gewoon te niet gedaan. Oh wat erg. Ja, <laughs> ja, ja. En dan heb je één collega, ik zal niet alle persoonlijke dingen vertellen, Eén collega. En die wist dan tegen een, een taxichauffeur van een 60 te zeggen... Hoi, en krijg jij hem nog wel omhoog? En toen dacht ik... En dat kan wel, oh, dacht je toen? Oh, ik, ik, durf ik nou wat te zeggen? Nou, ik denk, doe maar niks. Maar andere collega's zaten erbij en die, die, ja, die zeiden niks. Ik denk, nou oké, okay. volgens mij snap ik, de maar niet helemaal. Maar goed, Nee. nee tegen een zestiger dat zeggen, dat je hem nog omhoog gewijgt? Een, tegen... een dame tegen... Oh. Ja, wel een lesbische dame. Ik weet niet of dat uitmaakt. Dat nou, is natuurlijk fout ik, ik, om dit te zeggen Ik zal je nu. vertellen: ik ken dus iemand ook uh, al heel lang. En die. Uh, maar die zegt op een gegeven moment. En die man is echt ook oh, volgens mij 80 of zo. Ja. En uh, wordt er nog wel eens geneukt? Zegt hij zo tegen mij. Oh, plein publiek. <lacht> en ik had zo van: hè? Huh? Joh, mijn lach, het, weer, het is echt manhumor dit jaar. Ja, ja, ja, ja. En ik zeg ook zo van: nou, weet je, je mag wel alles weten, eh, eten, maar je mag niet alles weten. Nee. Dan dus gaat je lekker helemaal niks aan. En toen tikte ik hem op zijn neus. <laughs> maar het is wel zo dat je denkt: van... Doe niet zo moeilijk. Eens, uh, ik kan ook al aan jou vragen. Van, ja, maar jou lukt het niet meer. Hè? Ik kan er alleen nog maar nee, over denken. Nee, weet je doe wat? niet zo moeilijk. Zeg gewoon honderd keer: Ik had nog zin. Klaar. Ja, klaar. ja maar. Ja, waar, Waarom doe je zo. Snap, dan Zeg we zeggen: Hé, dat ga ik ontzettend veel. Ik heb twintig, twintig ja. keer gedaan en ik had nog zin. Nou ja, is hij ik, ik zei: is hij gewoon, Klaar. Ik zei gewoon: Gaat je niks? Aan. Ja, sommige mensen moeten ja, maar dan, ook dan heeft een beetje je gecorrigeerd de... worden. Ja, maar dan heb je hem op de ka dan he ja. Nee, moet je, niet, je moet gewoon zeggen: Hij ook al had van. Hartstikke oplossing, ja, ja. weet je al, maar goed. 34 uh, hours a day. Ja, ja weet wisten, uh, ja precies zoiets, weet je wel. Uh, ja. dus een open deur en. Uh, en dat denk ik aan jou. Not, zo weet je. Ja. <laughs> dat is ook wel leuk dan. Ja, maar dat heb je altijd. Maar oh. je bent, op dat moment ben je gewoon echt dat je denkt, Huh! <laughs> wat is dit? Ja, maar dit is echt. Was ze ook een 50er, een 60er? Een 80 Een 80 ja, precies. Dat is die Ik humor. denk, dan de, heb je die leeftijd. en dan ben je nog steeds daar heel erg mee bezig, ja, of zo. Ja, omdat hij niet meer aan zijn trekken komt. Nee, nee. Dat is 80, ja, dan is het. Uh, uh, nou goed, dat is natuurlijk ook ongelooflijk in. Hè. Dit is ook zo'n fout invulling. Dat je op je 80 niet meer aan trekken komt. Dat is ook niet woot, dit, wat ik zeg. Goed, nee. nou, een kort berichtje uit uh, de Rare Bak. Ja, ja, ja, ja? Nou, over, over aan je trekken komen. Nou ja, ja de Spaanse plaatje. heb je Platja de Aro aan uh, Costa Brava. Die is yeah. helemaal zat al die overlast van vrijgezellenfeestjes. Ja. Yeah. Dat zou ze in Amsterdam ook kunnen doen. Maar het lokale bestuur heeft daarom boetes ingezet voor nu, voor mensen die tijdens zo'n feest in een opblaasbaar piemelpak lopen of sekspoppen bij zich hebben. Oh ja. Yeah. En dus het hele gedrag, ja, het verstoort de gemoedsrust van de lokale gemeenschap. Yeah. Al dus burgemeester Maurice Jiménez. En die zegt ook, daar is ik nou, gewoon klaar van. En ook als je schaars gekleed in het centrum gaat, dat mag ook niet meer. Nee. En uh, de boetes kunnen oplopen tot 1500 euro. Oh, mijn god. Er is een gat in de begroting die kan gesloten worden. Ja. ja want daarvoor, waarvoor komen mensen daar naartoe? Om feestjes te vieren. En straks komen ze er niet meer. Nee, maar ja, die, die, die plaats die heeft maar 12.500 inwoners. Dus nog kleiner dan Zandvoort. Ja. Maar in de bezochte weekenden is het... Uh, best wel een kans dat er wel nog 300.000 oh. mensen op de been zijn. Okay. En je dan inderdaad van die mensen dat je dan nog eens een keertje 20.000 van die naaktpoppen ziet en zo, weet je. 20.000, dat me meevallen, maar... Nou ja, ja, als het allemaal feestjes zijn van mensen die bloot rondlopen. Ja, ja, ja. Ja, ja zeker. Mm. Het is een heel aantrekkelijk plaatsje. Iedereen wil daar naartoe. Ja. Ja, maar ja, in Amsterdam is. heb je het ook. En ik moet zeggen, ik ben ook in, uh, in uh, Ierland geweest, in Dublin. En, en dat heb ik nog nooit meegemaakt, inderdaad. Dat soort parties. Dat je dan zo'n uh, damesgroepje ziet. En die lopen te zwaaien met enorme dildo's. Of verplaatsbare uh, ja, pimos En ik denk, ja, huh? Ja, je, maar dat, dat, ma dat is, ja. ja dat, dat moet kunnen, vind dat, je? Dat weet ik niet. Ik durfde ik over te zeggen. Heb jij zo'n party gehad toen jij uh, je, toen jij ging trouwen, nee, nee, niet echt. Ja, ik ben wel met een paar mensen de, de stad in geweest, maar niet dat zo uitbundig. Uh, nee, dat hebben we niet gedaan. Nee, ja, jammer eigenlijk, hè? Nee Misschien hoor. Misschien alsnog. Nee hoor. Nee hoor. Nee hoor. Uh, nee hoor. Nee hoor. Nee hoor. Nee Nee hoor. Nee hoor. Nee hoor. Nee hoor. Nee hoor. Nee hoor. Nee hoor. Nee hoor. Nee hoor.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 ja de kast vandaan kwam. Eh? Kom op zeg, schaam we nu Kom op de kastnet. Dat eh, kan ik makkelijk zeggen. Lizzo, it's about that time. Het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Toe leeft. Nieuws uit Zandvoort. Zeker zondag na nou, jarenlang. Uh, echt, uh, was hij weg geweest? Was hij weer terug? Ja, uh, Mark in het centrum. Uh, en uh, uh, kijk hoor, uh, bureau Local Concept had het georganiseerd. Die komt uit Halen vandaan. En uh, uh, hij komt nog drie keer komt hij terug. Dit was de Lente, lente Fair. En het was mooi weer. Het was ook een beetje droog. Er stonden 150 kraam in de haltestraten, Raadhuisplein, Kerkstraat. En de. Kerkplein. En vroeger stond hij ook in de Zwaluwstraat, Maar nu was het de grote krocht geplaatst. Er onder planten, bloemen, kleding, sieraden. Er was ook zelf uh, kunstgeknutseld. Dus het was uh, en je kon ook wat eten. Er moet ook wat die mond in. Ja, daar moet ik wel wat eten. Ja, dus natuurlijk. er moet ook wat in en er stond ook een draaimol. en er, stond, er liepen steltel, uh, steltlopers rond. Oh leuk. Dus het was een geslaagde dag en uh, op huh. naar de volgende. Zo grappig, Steltlopers, Dat zijn, dat is een vogelsoort, weet je dat? Ja, klopt. Nou, toch wel weer grappig. Ja, ja. klopt. Maar uh, ik, ik zit te kijken. Ik ben op zoek naar de uitslagen van de verkiezingen, maar ik kan ze gewoon niet vinden. Oh, jij wat hebt er meegeteld. Ja. Nou goed, Ga en, ik even, nou, heb je al wat of niet? Ja, nou ja, ik, ik, ik zie dus wel een berichtje dat de burgemeester afgelopen woensdag. om half acht al is gaan stemmen. Bij, uh, in de kazerne, in de brandweerkazerne. Yeah. En uh, dat was in Liné-straat. Uh, maar de, alles wat er staat is alleen maar van. er, uh, er zijn dertien uh, stembureaus of zo. En uh, ondertussen. Uh, uh, er staat er geen uitslag. Dat vind ik heel schreef. Maandag, greemd. Ook hè? niet bij de gemeente. Maandag. Ja. Maandag komt hij gewoon. Street Art, Zandvoort. Uh, uh, de kop is eraf. Street Art, uh, kunstenaar Hugo uh, Kageman uh, is aan, aan zijn eerste project begin, begonnen. Bij de, bij de muur, bij de kippentrap. Die gaat hij onder handen nemen. En uh, hij heeft andere locaties waar hij uh, kunst op de muur gaat maken. Onder andere bij Dolfirama. Dol, Rama. Gaat hij vier zijden van de wat van een muur gaat hij beschilderen. En de oude brandweerkazenne gaat hij onder handen nemen. Vier muren uh, buiten. Ja. En, en uiteindelijk komt er ook in het uh, Zandvoort Museum komt nog wat. Uh, dat is van juli tot en met september te zien. Uh, het wordt dan uh, kijk Ik, ik heb de foto gekeken bij die trap. Bij die kippen, kippentrap. Ja. Dat zijn echt tegeltjes. Delfts blauw tegeltjes. Geschilderd. Nou ja, ik ja. weet niet. Volgens mij wel. Het zag eruit als Delfts blauw. En ik ja. denk van... Street art denk ik mezelf bij Scravity. Maar dit is echt een beetje uh, oude stijl. Ja, wel leuk ja, toch? Het is wel even anders dan anders. Kijk even op www.beleefsandvoort.nl street art. En dan kan je foto's kijken. En binnenkort ook uh, in het Zandvoort Museum vanaf juli. Dus dan weet je dat. Heel leuk. Je hebt um, aanstaande woensdag hebt is er een zomeravondconcert in de protestantse kerk. En dan komen er meerdere komende zomer. En het is, de concerten zijn dus gratis, maar uh, er is dan een open schaalcollectie. Maar uh, dit is dus nu, uh, komt Rooftop. En dat is dus een band, en die doet allemaal covers van de Beatles. En ik heb zo van, oh, dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. De Beatles? Ja, en het is dus, uh, je kan vanaf half acht, kan je, uh, is, is het al dat het gespeeld wordt? Dus je moet echt op tijd die kant op gaan. Die denken van, nou, het is om acht uur of zo. Dan heb je de helft al gemist. Maar het lijkt mij heel erg leuk, en... Uh, ik ga daarheen in ieder geval. Ja, niks ja, anders dan. Uh, love, love me do. Parkeerallende van uh, de boulevard Paulus Loods. Edwin Suizen. Ja, ik weet, uh, die ging de klins met de gemeente. Onterecht uh, heeft hij een parkeerboete gekregen van 80,70 euro. Hij had zijn auto op 16 uh, april geparkeerd aan het begin van uh, Paulus Lood... en betaald bij de dichtbijzijde parkeerplaats... parkeren uh, paal weet je. Dat geld erin gooien. Dat was een half uurtje weg. Had de vrouw naar de strand gebracht. Weet ik veel, heel verhaal erbij. En daar kwam hij terug. En toen had hij bij de verkeerde paal betaald. Hij stond eigenlijk theoretisch... stond hij op de Torbekkerstraat. En daar is een hoger tarief. Dus dat scheelde, nou, ik weet niet hoeveel... maar een klein beetje. Dus uiteindelijk had hij eigenlijk... bij die andere paal moeten betalen. Die stond 150 meter verderop. Niet duidelijk, zegt deze Edwin... En hij heeft dat aange, aangevochten bij de gemeente. En ze hebben van de krant, van de krant navraag gedaan bij de gemeentebelastingen van Kermeland uh, Zuid. En die heeft doorverwezen weer naar de handhaving. Die gaf geen reactie. En dan hebben ze een foto bij het bericht geplaatst. En dan zie je dus drie auto's achter elkaar op de, Paulus, de boulevard Pauluslood. Ja. En dan de achterste. Die staat op, dorp, op de Torbeckenstraat. En de rest staat op Pauluslood. Totaal onduidelijk. Jeugd, en ja. het is zo kinderachtig om dan daar een boete voor te geven. Dat ik denk, hey, een man heeft gewoon betaald, hou op. Ja, misschien moeten ze daar gewoon een hek neerzetten. Van uh, hier is, uh, is dit dit en daar is het dat. Ja, ja. Pijlen op de weg. Ja, dan betaalt iemand en die... Nou ja, die ja, het is heel vervelend. Knullig. Goed, heb jij nog even... Ja, Volker Bloemen die heeft dus de afgelopen woensdag de eerste uh, lezing gegeven eigenlijk. Over het NSB-verleden van de Zandvoort. Oh, interessant is dat. Het, ja, het was zo'n uh, succes eigenlijk. Er is al een tweede... Uh, open, maar die schijnt ook al heel hard te gaan. Dus misschien komt er nog wel een derde. Ja. En dit is dan een, een verslag van de heer Kees Rutgers uit de krant. En die zei ook wel van... Goh, er was in 1942 al dat andere Joden werden afgevoerd in Zandvoort. Dus dat is wel een van de vroegste razzia's misschien wel. Ik weet niet of het een razzia was. Ja, maar ik, wil, ik, maar, ik uh, vind het al zo, vind het al zo uh, lastig <coughs> om te zeggen dat NSB... daar helemaal zo fanatiek mee... Uiteindelijk wel, maar de NSB vanaf het begin is... Het was een, wel een andere theorietje, hè? Dit ja. is, ik bedoel, ik wil ja, niet dat je NSB gelijk trekt met de nazi's. Dat nee, is precies. Een ding. Maar in uh, 1942, er werden namen genoeg van bekende zandvoerders die zich hebben ingezet voor de NSB. En in 1943 was de, he de hele gemeenteraad zelfs in handen van de NSB. Oh, oh. Dus het eigenlijk best wel 43? Ja. ja oké. Okay, okay. En dan denk ik van uh, het onderduiken en alles van Anne Frank en zo. Ik heb laatst ook weer een, een serie over gezien... over de vriendinnen van Anne Frank. Ja, en die werden pas in uh, augustus 1944 ze, uh, ja. ze dan ontdekt en uh, werden ze afgevoerd naar uh, Duitsland, ja. en Polen. Maar uh, ja, dat het in 1942 dat dus alle Joodse mensen al afgevoerd zijn. Ja, dat is wel ja. een maf verhaal gewoon. Ja. Nou goed, ik, ik ben altijd weer op zoek naar de ide uh, ideologie achter iets. En de NSB-ideologie, ja, helemaal het begin. Wat Mussert uh, ooit bedacht had met uh, de hoekstenen, gezien en uh, vrouw. Dat, dat kan ik allemaal begrijpen. Gaandeweg is het natuurlijk ook als gebracht En uiteindelijk zijn er heel veel mensen gewoon voor het karretje gespannen. Ja, dat is natuurlijk een beetje een halve land wordt... Dat is dat ook wel bijzonder. En dan in 43 nog dat je nog daar mee loopt. Dat is wel, wel bijzonder. ...ja, nou goed, het, interessante materie om daar eens in te duiken. Als je daar zeker. nog een tweede lezing over kan uh, volgen, dan moet je dat ja, doen. ...goed, zeker. Tweede geldigendrijf. We gaan straks meer Zandvoortse berichten. Terug van weg geweest. Of misschien nooit weg geweest. Dat zou ook kunnen. Bon Jovi, Living on the Prayer. Always, Roses. Dat soort dingen waren allemaal grote hitforsen in de jaren 80 en 90. Nieuw album uit Forever. Legendary. Bon Jovi. you and who am I? think that we could ever fly. You don't need to even try. Work in, beaten and just get by. Songs of sunshine. Bricks on bricks What's broken you don't try to fix Down here there ain't no wise and ifs. You don't pick up what you can't lift I raise my head to the sky Legendary. De altijd vernieuwende muziek van John Bon Jovi. Ja, dit is gewoon Bon Jovi natuurlijk. Hè. 41 jaar bestaanste. In 83 opgericht. Door natuurlijk John Francis Bon Jovi. Zo heet hij officieel. En later heeft hij heeft de naam veranderd. Toen klinkt het maar wel stoer. Op 13-jarige leven begon hij al met gitaarspelen. En niet onverdienstelijk. Namelijk op 16-jarige leven heeft hij op zijn school toch wat andere mensen ontmoeten. En begon hij de Rhythm Blues Coverband Atlantic City Ec Expressway. En uiteindelijk is dat Bon Jovi geworden natuurlijk. En op 21-jarige leven was hij zeer succesvol met allerlei hits. Living on the prayer zo's. Ach, ik noem ze allemaal maar op. We hebben ze allemaal meegespeeld. Oh, en nee, op zo'n uh, avondje met de Skyland Disco gitaar. komt hij ook zeker voorbij. Kan ik je geloven. Maar goed, een nieuwe plaat heeft Forever. En daar staat deze single op Legendary. Legendary. Gaat het wow. over jezelf nu of niet? Ik ben Legendary. Waarschijnlijk ja. wel. Ja. Waarschijnlijk. <laughs> hij is, uh, niet onder, niet onder, als je het niet verkeerd hebt, hij is 62, zie Ja. ja nou. Nou, mooie leeftijd. Mooie leeftijd. kan niet goed, anders zeggen. Je dat weet je weet ik wel. lezen. Dukstad? Ja, dat dukt staat. Er is fun naar nieuws uit Dukstad, want het huis aan Kwakelaan nummer 11 staat te komen. Weekblad Donald Duck is op zoek naar een nieuwe buur voor Donald Duck. En lezers kunnen helpen het juiste pers personage te vinden en dit uh, vorm te geven. Oké. Okay. waar moet het aan het voldoen? dan voldoen? Hebben ze goede en slechte kanten? En uh, het is eigenlijk allemaal geïnspireerd door Burendag. En uh, ja, het ligt toch helemaal open hoe de nieuwe buur eruit gaat zien. Dat is wel heel grappig. Maar het moet een sterk karakter hebben, want Donald is uh, opvliegend... En buiten de stripwereld, alle figuren die lang rondgaan, hebben allemaal een sterk karakter. Oké, okay, maar uh, betekent dus, wat is de bedoeling? Dat je zelf iets tekent en dan instuurt en daar gaan ze dan een personage ja. mee maken? Lezers van Donald Duck kunnen tot 26 juni een voorstel voor de nieuwe bewoner van Duckstad insturen. Oké, okay. toch? Leef. Ja, grappig. Dus dan dat moet het aan bepaalde vereisten. Moet het een dier zijn of mag het een mens zijn? Nou, ik denk dat het wel een beetje in de dierenfiguren ja? zou moeten zijn, toch? Oké, okay, ja, dat, dat weet ik niet. Ik bedoel, uh, ja, wat zou je ja. er tegenover moeten stellen? Maar een eend? Nou, het zou, het zou ook een lelijk eendje kunnen zijn. Een lelijk eendje kunnen zijn. Hè? Een wolf. Een ja, wolf? Nou, dat lijkt me niet zo handig. En ja, dan blijf je ook een beetje rustig. Ja, dat is ja. waar. Of over de kwaakvorm beetje, je denkt van, nou blijf maar even lekker binnen. Maar dan ik vind dan, het wel een leuk idee, dit. Het is wel een grappig idee. Ja, dat allemaal onder het nom van uh, uh, de Burendag. Ja. Ja, nou, zeker. Nou, ik, uh, ik, ik, ik heb wel wat dieren in mijn hoofd, hoor. Nou, ja... Op, nou, zou dat wat zijn? Nou, ik zou een koekoek doen. Ja, koekoek koek. zou wel eens een koekoek geweest zijn... die een eigen in een nest. Oké, okay, oké. Okay. Jazeker. Nou, ik ben zelf weer voor de wolf. Nu doe er met een wolf nou, Volgens mij loopt die al rond in Dukstad. Dus daar uh, dat maakt dat wel ja. uit. Goed, tijd voor muziek, dames en heren. Hier Soft Launch. No badness. I swear you're my favorite. We wrestle. You're so Ik heb je hoofdkrabben. Maar dit ken ik helemaal niet, hoor. Kan ik helemaal niet, niet meezingen? Nee, dat is de bedoeling ook: dat je niet meezingt. Best zeker, mensen die meezingen ook gewoon. Soft launch cartwheels. Zeker soft launch, voorzichtig. Alhoewel, ja, er is wel weer iets gelanceerd, geloof ik. Ik hoorde gisteren op het nieuws dat er weer iets gelanceerd was. Wat hoorde ik nou ook alweer? Ja, dit hoorde ik. Na een dag vol technische problemen is het ruimteschip Starliner gekoppeld aan het ruimtestation ISS. De Starliner had door de problemen wel een extra rondje om de aarde nodig. Het is de eerste bemande missie van een Boeing ruimteschip. Ja, een Boeing die gewoon weer op aarde landt en dat is natuurlijk ook de opstap naar toerisme in de ruimte. Zeker. Oh. Ja, nou, wel voor hele mensen die heel veel geldjes, heel veel centjes hebben natuurlijk. Nou, leuk om zo een beetje de ruimte in te kijken natuurlijk. Goed, die stoepak leeft op de radio. Het is kwart voor negen straks in de tweede gedeelte van de radio. We we allemaal geschiedenis natuurlijk. En vandaag nog een grote rel te lezen in China. Er uh, is een rel ontstaan uh, rond de populaire juntiai uh, waterval, in de provincie Hanan. En uh, het klaterend water komt uh, uit, uit een, een rotspartij vandaan. En uh, ze denken dat het uit van heel, iets heel van binnen uitkomt. Maar op een gegeven moment gingen ze toch goed kijken. En toen bleek dat ze toch uiteindelijk gewoon alleen buizen hebben gestopt tussen de rotsen. Om het water toch zo naar boven te stuwen. En iedereen kwam kijken. Want ja, dat was iets een, een trekpleister. Toeristen kwamen er allemaal naartoe. Het was erg rustig in de provincie anders. En nu is het dus uiteindelijk in, die, uh, in het droogseizoen hebben ze er ook gekeken. En toen zagen ze dat uiteindelijk toch dat er een buis zat die geplaatst was... Toeristen is een beetje op gang te blijven. Oh, die stroom een beetje op ah. gang te blijven houden. Zeg maar, dus dat is uh, wel grappig. Uh, wat ja. een valsheid die ja Jazeker. Maar ja, goed, als het droogseizoen is... ...ja, nee, je krijgt geen water. Maar wat moet je dan? Ja. Ja, dat is niet zo interessant meer natuurlijk. Goed, wat zit je te lezen? Ik zie alweer ja. ding over Maxima. Ja, ja die, die, die, dat is bij Max. Even. Er staat weer dat zij haar dochter volledig in de schaduw zet. Oké. Okay. Ik denk van nou, ja... Oh, vanwege de afgelopen week, uh, week dat ze. De fotoshoot is zo. fotoshoot. Dat ze. Ja, zegt het ja, ja. moet lachen met de mond open! Zo ordinair! Ja, ook. Oh. Ja. Als je is ook wel, eigenlijk wel heel erg trots op de dochters. Dat lijkt me wel. Ja, dus uh, ja, maar dat zou jij ook zijn, denk ik, als je zulke dochters had. Zeker. Toch? Ja, natuurlijk wie Mooie is, wie, meiden. Wie is nou niet trots op zijn dochter? Zo, dan is dat ja. iets mis mee, weet nee. je. Dan, Helemaal uh, niks mis mee. Nee. Nee, wat heb ik eigenlijk nog? Uh, ik heb ook nog het. Uh, uh, Oh, de soort Nieuws die ik neem. Oké, okay. nou, we gaan eerst maar even een ja. draaien. Ja, laten we dat even doen. Ja, zeker. Hij heeft zoveel leuk werk afgeleverd. Liam Gelke bij Oasis. Maar nu heeft hij een nieuwe insteek met John Squire. van Liam Gallagher en natuurlijk John Squire van Stone Rose de God was de grote hit die zo thuis uitbracht en dit is met z'n tweeën en het, uh, Liam Gallagher en uh, John Squires zo heet het cd'tje van uh, hun twee, dus dat is leuk oh. met verwijzing naar allerlei dingen van vroeger natuurlijk nou goed, uh, ja, afgelopen week ging het er natuurlijk over oh kijk, daar heb je er een oh, er nog eentje, ja, over te vervelend <laughs> wie is nog vet bij op zijn bek ja. Nou goed, in de Telegraaf vandaag een, uh, hebben ze een, een, ja, een poeltje gedaan. 94% is er over eens. leeftijd van vetbikers moet omhoog naar 16. 16? Dat is een goed idee. Doe maar 18 of zoiets. Alhoewel. Ja, oude... 16, oké. Okay. 16... Buurman, hoe oud ben je nou? Echt waar, jongen, op je vetbike? Wat schattig. Een brommer met trappers. Ja. Een meetrapp Nou goed, uiteindelijk, uh, iedereen heeft zijn, zijn woordje erover natuurlijk. De leeftijd moet omhoog. Er moet een, ...en snelheidbegrenzer opkomen. komen. Uh, sommige uh, vetbikes zijn niet eens uh, verzekerd. Dus hier staat er ook in dat een, in iemand al twee keer aangereden is door een vetbike. En hoe ga je dat dan allemaal oplossen? Want ze rijden te hard. En dan gaat de verzekering zeggen, doei! En wat ook leuk is, een vetbike met een kindersitje voorop en achterop... ...vind ik ook altijd heel schattig om te zien. Ja. En zo'n moeder die probeert de knieën tussen de kindersitje ...en het stuur zo'n beetje heen en weer te, uh, te, te bewegen en zoiets. En uiteindelijk wordt hij ook vergeleken met de pedaling, speedpedaler... Beddelijk. Die gaat ook ongelooflijk snel. Die gaat echt wel 60 geloof ik. Het is Speed Speedpeddelk, Kijk je oh, die niet? Grappig. Dat ja? is echt grappig. Dat, uh, nou dat zijn van die mannen die dan op, een werk, uh, op die fiets naar hun werk gaan. Die rijden gewoon op de autobaan. Dat dus je denkt: zit er nou een fietser achter me? Oh, dat is een Oké. Okay. Oh, okay. Die gaat echt ongelooflijk hard gewoon. Nou goed, er moet allemaal wat mee gebeuren. Hmm. Want dit gaat er ook helemaal de verkeerde kant op met uh, de fat bike. En uh, we zullen het zien. En, uh, mijn zoon die gaat binnenkort zijn auto verkopen en dan gaat hij ook zo'n fiets kopen. Ik zeg nou, niet in mijn garage. Dus dan zit je maar in de tuin of zo. Maar goed, uh, ja, het is, het is een, ik vind het een armoedig ding gewoon. Het is eigenlijk, is het, eigenlijk voor kinderen, is het een soort speeltje. Het, ziet maar het is er ook een soort zo... wapen in hun handen. Eigenlijk. Maar het ziet er een beetje uit als een uh, soort legermotor uh, uh, of zo. Er zitten geen extra's op. Het is echt zo'n staal. Zwart. Het is toch... Vroeger zou je zoiets kopen. Ja, ik mocht mijn moeder mocht ik geen beroemmer... Weet je, ja, ik kopen ja, zoiets. Ja, ja, ja, ja. dus, er zit ook zo'n zo neptank zit erop. En uh, eigenlijk moet je ook niet trappen. Want zo ziet het eruit dat je daar eigenlijk niet op kan trappen. Want je... Je knieën komen toch bijna tegen het stuur aan. Ja. Het is iets gecreëerd. Dat je denkt, en het is nog een hit geworden ook. Dat vind ik zo bijzonder. Ja. Het is, ja. uh, nou, heel veel mensen irriteren gaan En hopelijk gaan steeds minder mensen dat ding kopen. En ik ben benieuwd over tien jaar of hier nog steeds een straatbeeld te vinden is. hoor. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Ja. Het is natuurlijk niet iets echt serieus. Wat lees, zit jij te lezen? Ja, nou, dat is wel grappig. Het bericht is van twee dagen, vier dagen geleden. Maar het gaat eigenlijk over dat drie kinderen in... Uh, noord Dakota, die hebben een zeldzaam fossiel gevonden van een jonge tyr Tyrannosaurus Rex. Oké. Okay. En uh, afgelopen dinsdag is het dus uh, aangekondigd deze ontdekking. En het fossiel heeft erbij naam Teen Rex gekregen. Dat Is wel grappig, want dan denk je net van, nou, dat is dan een film of zo, hè? Teen yeah. Rex, uh, Teen uh, Ninja Turtles. Maar ze waren 17 jaar, die jongetjes. En uh, ze zochten dus naar fossielen. En die uh, Liam, die vond dus een groot bot dat uit de grond stak. En uh, ze hebben eigenlijk een foto toegestuurd naar Tijde Luister. Die is een paleontoloog van het museum. En uh, ze zijn teruggegaan om, uh, om de, met Leon samen te helpen bij de opgraving ervan. Dus, en nou blijkt dat het dus een T-Rexen zijn die ongeveer 13 tot 15 jaar oud was. En dat is dan een jonkie. Dus blijkbaar konden ze heel oud worden, die t -rexen. Ja, Ja, ja. Terwijl, terwijl hoeveel eieren leggen ze, weet je. Want dat vind ik dan allemaal zo bijzonder. Maar het exemplaar was zo'n 7,6 meter lang. 1600 kilo. En, uh, ja. Hij was 15 jaar oud en was al 7 meter lang. Ja, ja kijk, die staarten zijn lang, hè? Ja, dat is wel. Ja, uh, oké, okay, je hebt gewoon een lang ding dan het, het, Ik denk dat ja. de, de torso zelf is, misschien twee. Ja. En dan heb je zo'n uitstekende kop en dan zo'n hele lange staart. Hè. Die, die zijn zo al, is, een meter het, of drie. Als ze zijn fascinerend, die beesten. Het blijft een bijzonder apparaat. Ja, apparaat, sorry, dier. Ja. En uh, ja, de vraag is: hebben ze ooit veren gehad? Daar zit er zo altijd aan te denken. Maar ze hebben weinig bewijs voor gevonden. En ze hebben daar wel eens tekeningen voor gemaakt van gemaakt. Maar of dat nou echt ja, maar wel eens getrouw is. Het idee ook: van dat, uh, dan dat soort grote dieren dan kunnen vliegen en van de grond afkomen. Vind ik toch ook wel bijzonder. Ja, maar je kan zeggen dat een dodo kon ook niet kan vliegen. Dus ik bedoel, nee, daar werd ik hem even gelijk. Straks wordt het helemaal onderuit gehad dat het van die hele levensgevaarlijke beesten waren. Dat is ook nog Zou dat nou kunnen lukken? Oh, jee, daar had ik nog niet aan gedacht. Nee, het zijn helemaal geen levensgevaarlijke dingen maar waren gewoon ja. vogeltjes met vieren. Met veren, echt even het laatste plaatje voor negen uur is hier. Myro En hoe toepasselijk. We zitten hier aan de coastline. Got nothing left to hide More than perfect or unique We were born to be bold in this life Ja, Miro en Coastline. En kom naar deze kust. Hoewel het nu maar toch een beetje grijziger is. Maar dat kan toch niet zo lang meer duren. Want ja, het wordt straks hartstikke mooi weer natuurlijk. Vandaag een heel groot stuk in de Telegraaf. Gelezen over Joris Escher. En uh, Joris, ja, die is familie van de bekende Escher natuurlijk. Die al die mooie tekeningen hebben gemaakt. Maar die... hey, dat klopt helemaal niet. Ik loop die trap op, maar ik blijf, ik blijf in een cirkeltje. Nou goed, dat heeft hij soms echt maandenlang aangewerkt. Aan één tekening, deze Escher. Maar deze Joris Escher was eigenlijk... Een neef van hem. En zijn uh, vader, ja dat was dus uh, dat was, uh, de oom. Uh, zeg maar de oom van hem. Maar in geval, uiteindelijk heeft uh, zijn vader overleden van deze Joris Esser. En die had allerlei dingen nog in zijn opslag staan. En toen gingen ze een opslag uh, verdelen. En er waren allerlei koffers met allerlei spullen erin. En deze Joris kreeg een uh, koffer mee die aan de buitenkant eigenlijk niet zo bijzonder uitzag Maar dat maakte hem open. En er staat allerlei Japanse ja, puzzeltjes in. Van die dingen die je dan aan elkaar klikt. En dat je denkt, hoe, hoe moet ik dit uit elkaar halen? Echt een oude koffer. En blijkbaar is deze koffer van dus Escher zelf geweest. En uiteindelijk heeft hij die speeltjes heel lang gemaakt. Uh, deze Joris. En uiteindelijk maakte hij eigenlijk de, doos, de, de koffer eens een keer helemaal leeg. En onder in die koffer... Jawel... Er zat een tekeningetje officieel van Escher. Echt waar? Oh, en die Escher hard, die? wist zelf niet helemaal hoe een of de puzzel gemaakt moest worden. Dus hij had hij zelf een oplossing daarvoor getekend. Dus dat tekeningetje, ja, yeah, hoeveel geld is dit nou precies waard? Dat weet ik niet helemaal. Dat wordt niet verteld. Maar dit, uiteindelijk alles bij elkaar, is straks te zien vanaf 14 juni... in het Haagse museum, het museum Escher, op het paleis, uh, op het paleis, in het paleis... En, uh, nou goed, daar worden alle dingen van Escher te gesteld. En deze, deze neef dus, die heeft een mazzeltje dat er dus in... dat koffertje nog iets zat van Escher... En uh, ja, ze zijn allemaal van die verhaal. Pas alleen sprak ik nog iemand die had ooit gewerkt voor Esje, ja. En die had dus uh, allerlei dingen kunnen kopen voor een habbekrat. Weet je, allerlei uh, safe drukken. En dat waren ja. toen echt, weet ik, 300, 400 gulden was dat. Toen dacht ze, ja, wat moet ik ermee? Had ze dat maar gedaan. En dat ze nou heel veel geld uh, had ze gehad. Maar goed, ze dacht van ja, leuk die tekeningen, maar toch ook weer een paar honderd euro. Nou, we gaan even op naar het nieuws van 9 uh, uur. En zit steeds, jij zit nog steeds te kijken naar de uitslagen, die er niet, niet zijn. <laughs> Maar ja, het is wel uh, iets wat je wel even moet weten. Uh, ja, je wilt toch allemaal even weten. Weet, wat, ja, wat ja. We, straks onder andere hebben we het over dingen die spelen in de in de ruimte. Jazeker. En wie is er straks nog meer jarig dan? onder andere deze man is jarig? Like en nog meer veel meer wat, uh, wat leuk is om te weten. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.